1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Groot-Brittannië wacht zware herfststorm. Obama wist van afluisteren Merkel, schrijft beeld. En Sebastian Vettel wereldkampioen Formule 1. Regen en zware windstoten vanmiddag. Later klaart het van het westen uit op. Maar in de kustprovincies blijft een enkele bui mogelijk. En het is een graad of 15. Morgen wordt het nog onstuimiger, Met langs de kust kans op storm. Waarschuwt het KNMI. Het zwaartepunt van de storm ligt, uh, zoals het er nu naar uitziet... op de tweede helft van de ochtend en de middag. Maar de ochtendspits die gaat ook al een heleboel merken van, uh, van de toenemende wind. Ook Engeland en Wales maken zich op voor slecht weer... voor misschien wel de zwaarste storm van de afgelopen 25 jaar... correspondent Arjen van der Horst. En ja, waar houden de Britse weerkundigen rekening mee, Arjen? Ja, de voorspelling is dat uh, even na middernacht... Uh, de storm aan land zal komen in Cornwall. Dat is in het zuidwesten van Engeland. Nou, dat, dat weersysteem, een lage drukgebied... ontwikkelt zich op dit moment uh, boven de Atlantische Oceaan. Zal dan aan land komen en zal dan oostwaarts trekken over het zuiden van Engeland. Nou, en dat is meteen ook het dichtstbevolkte gebied van uh, Groot-Brittannië. Veel zorgen dus over mogelijke schade. De overheid heeft daarom ook een code oranje afgegeven. En dat betekent, mensen bereid u voor op een zeer zware storm. Uh, verplaats al uw kostbare uh, goederen naar de bovenste verdiepingen bijvoorbeeld... dingen die loszitten aan uw huis, uh, maak die vast, haal boten uit het water... Etcetera, om ervoor te zorgen dat die schade ja, zo minimaal mogelijk zal zijn. Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, zeg je. Uh, en dan worden nu vergelijkingen gemaakt met de Great Storm van 1987. Oktober 1987. Wat gebeurde er toen? Ja, dat is dus de angst dat iets dergelijks gaat gebeuren. Dat was een, was een uh, exceptioneel zware storm uh, met uh, windkrachten, uh, met windsnelheden tot boven de 150 km per uur. Miljoenen bomen die omvielen, huizen beschadigd, wegen beschadigd... wegen geblokkeerd natuurlijk. En veel van de elektriciteit en telefoonverbindingen... die draden liggen hier ook bovengronds. Dus ook wat we toen zagen, honderdduizenden Britten... die zonder stroom of telefoonverkeer zagen. Er was wel één verschil met toen. Toen was het een storm die onverwachts aan land kwam. Een dag ervoor had de weerman nog gezegd... Uh, we hoeven helemaal geen rekening te houden met een storm. Dus de Britten gingen gerustgesteld naar bed... om vervolgens verrast te worden door een van de zwaarste stormen... die ze ooit hadden meegemaakt. Dat, die verrassing uh, is er natuurlijk nu niet. De Britten zijn nu goed gewaarschuwd... dat er mogelijk een hele zware storm zit aangekomen. En ze hebben ook de tijd gehad om zich daarop voor te bereiden. Dankjewel, Arjen van der Horst.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 Het afluisteren van de bondskanselier heeft tot grote verontwaardiging geleid in Duitsland. Op de Zeelandbrug zijn een bus en een auto frontaal op elkaar gebotst. Bij het ongeluk is iemand om het leven gekomen, zegt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of de storm en regen een, een, daarmee te maken heeft. De Zeelandbrug over de Oosterschelde is afgesloten. Een lange politieachtervolging over de A1 de vroeg... een auto negeerde in de buurt van Apeldoorn een stopteken... en dus zette de politie de achtervolging in. Op zich al verdacht als iemand een stopteken krijgt... en er vervolgens met hoge snelheid vandoor gaat... Uh, voor onze aanleiding om dan te kijken van waar komt dit gedrag vandaan. Er komt ook nog bij dat ze uit de richting van Elspet kwamen... en er afgelopen nacht in Elspet meerdere inbraken zijn geweest bij woningen. Dus wij kijken nu of die verdachten ook mogelijk uh, betrokken zijn hierbij. Uiteindelijk zijn de inzittenden in de buurt van Hilversum uit de auto gevlucht. Met behulp van een helikopter en politiehonden... konden drie van de vier verdachten opgepakt worden. Dan een vierde verdachte wordt nog gezocht.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 Bij een serie bomaanslagen in Bagdad zijn vanochtend zeker 37 mensen om het leven gekomen, melden de politie en medische bronnen in de Iraakse hoofdstad. Op zes plaatsen gingen bommen af in geparkeerde auto's bij winkelcentra en op parkeerplaatsen in Sjiïdische wijken. Verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. In Saudi-Arabië zijn gisteren 14 vrouwen aangehouden die auto reden, dat meldt een Saoedische krant streng islamitische land is het enige ter wereld waar vrouwen geen auto mogen rijden. Gisteren werd actie gevoerd door tientallen vrouwen die achter het stuur zaten. Welke straf de veertien gearresteerde vrouwen zullen krijgen is nog onbekend. In het verleden kregen vrouwen gevangenisstraf of zweepslagen als ze achter het stuur werden betrapt. En dan konden ze hun baan kwijtraken. Volgens Saoedische Geestelijken ondermijnt het de structuur van de maatschappij als vrouwen auto rijden. Er is geen officiële wet die het verbiedt. Ja, geen trommelende dansende of fietsende apen meer in Jakarta. De apenshows in de Indonesische hoofdstad worden verboden. In die shows, op straat, doen aangeklede makaken allerlei kunstjes. Zitten vaak vast aan een ketting rond hun nek. De autoriteiten vinden de shows slecht voor het dierenwelzijn... en de openbare orde. En ook kunnen de apen ziektes overbrengen. Of het gaat lukken de apenshows uit te bannen is de vraag. In 2011 heeft Jakarta het ook al eens geprobeerd. Sport. Sebastian Vettel is opnieuw wereldkampioen Formule 1. De Duitser pakte zijn vierde titel op rij. Vettel won vanochtend de Grand Prix van India in stijl. Hij startte op pole position, declasseerde de rest en finishte met een halve minuut voorsprong. En dat klonk op de BBC zo: As he crosses the line, Sebastian Vettel is the 2013 World Champion. He takes three out of three wins in India. An absolutely remarkable record, and he has delivered in style. He's won it from the front, his tenth win of 2013 as well. Sebastian Vettel has achieved his goal once more, second place then. Ja, Vettel zegt, hij pakt dus in drie, of drie jaar drie zegens, Vettel. Wint vanaf pole position en de tiende zegen van dit seizoen, zegt de commentator. Onze eigen Formule 1-commentator, Louis Dekker. Ja, verrassing, we hadden het een uur geleden over. Dat is het natuurlijk niet meer. Hij is gewoon de beste. Ja, de anderen doen mee voor de vorm. En dan kun je zeggen, Alonso heeft een heel goed seizoen gereden. Maar 125 punten achterstand inmiddels. Nog drie races te gaan. En 125 punten, dat is vijf zegens. En het seizoen zit er nog niet eens op. Er is één iemand die hem bij kan houden. Vettel, dat is een teamgenoot. Maar ook die heeft nog geen race gewonnen dit jaar. Dat zegt alles. En dat zegt inderdaad alles. Uh, en dan staat hij op het podium daar. Uh, jij hebt dat kunnen zien. Uh, is hij dan emotioneel of... Ja, volgens mij had hij wel moeite om, uh, om, om het droog te houden daar. Eh, Je wel. kon het ook merken aan, aan, aan wat hij zei. Hij zei namelijk niet zoveel. Hij zei in het begin vooral: ja, ja, nou heb ik eigenlijk heel veel tijd gehad om onderweg na te denken wat ik zal gaan zeggen. Maar hij kwam er niet op. Hij stond daar echt uh, met de mond vol tanden. ben speechless. I don't know. I crossed the line, I was, I was empty. I took ages to, to think about something to say. I mean, it's one of these moments you wish to say so many things, but you can't. So. Phenomenal season. The spirit inside the team is so strong that it's a pleasure to jump in the car and yeah, give it all I have. And car was phenomenal today. It was phenomenal season to be honest, so I couldn't ask for more. Ja, hij was een beetje aan het stamelen. Hè? Hij legde vooral uit. Het is een privilege om voor dit team te rijden in deze auto te racen en het plezier en de passie zie je echt in zijn ogen. Dat spat van het podium af. Hij is nog lang niet. Uh, laten we zeggen, klaar met Formule 1. Iedereen die denkt, ach, vier jaar op rij... nou zal er wel iemand anders komen. Nee joh, hij is nog maar 26. Hij wint alles. Hij gaat iedereen uit de boeken reizen. We zijn er nog lang niet van verlost. Je krijgt dus inderdaad uh, de, de beste eigenlijk. En dan gaan vergelijkingen natuurlijk op... met, met een andere grote Duitser, ja. Marco Schumacher. Schumacher, ja, die is hij aan het inhalen. Langzaam maar zeker, duurt nog eventjes. Maar het aantal uh, race, uh, win, uh, racezeges... gaat hij uit de boeken rijden, denk ik. Kampioenschappen, ja, Schumacher had er zeven. Dan moet hij nog even. Maar Vettel... Vanaf Vandaag hoort in het rijtje Juan Manuel Fangio en Michael Schumacher. En daar mag hij mag op zijn 26e wel heel erg trots op zijn hoor. Ja, Guido van der Garde, eh, die haalde de finish niet. Schade door een achterhoede gevecht in de eerste bocht zorgde ervoor dat hij de eerste uitvaller was. We gaan weer even naar het voetbal, naar Kerkrade, Frank Wilaard. PSV kan de koppositie pakken en ze, ze liggen op schema. Ja, inderdaad. Want 1-0 voor na 40 minuten voetballen. Maar PSV is ook slordig. Want het krijgt de beste, in ieder geval de meeste goede kansen in de eerste helft. Maar gaat daar slordig mee om. Nog een goed schot van Toyevonen gezien. Maar ook een prima redding daarop van Courto. En ook de rebound was niet aan de PSV'ers besteed. Eén goede kans sindsdien. En dat is ook de laatste tot nu toe. Was er voor Rodi C op aangeven van Fledderis. Een hele goede aanname van Pluim. Zette zichzelf daarmee vrij voor doelman Titon. Maar kon de doelman van PSV niet passeren. Nu is het 4 tegen 2 voor PSV. Mark moet 2-0 gaan maken. En dat doet hij niet. Hij raakt de buitenkant van de paal. Nou daar hebben we het helemaal in beeld. Wat PSV doet met de kansen. Absoluut veel te slordig mee om. Omgaan één keer pas was PSV succesvol. Dat was na negen minuten dankzij Matafse. En die 1-0 die staat nog altijd op het bord. Dat had al lang 2-0 of misschien wel 3-1 voor PSV moeten staan. Maar dat staat het dus niet. Hoewel de drie punten nog altijd voor de Eindhovenaren zijn. Roda heeft nog een dikke helft om daar wat aan te doen. Het schaatsseizoen is dit weekend weer echt van start gegaan... met de Nederlandse kampioenschappen afstanden in Heerenveen. Vandaag de slotdag en nu zijn de vrouwen bezig aan de 5 kilometer. Sebastian Timmerman. En net als het hele toernooi gaat het ook op deze afstand erg hard. Want ik heb uh, een half uurtje geleden is dat ongeveer alweer... Met verbazing toch gekeken naar Yvonne Nauta. 22 jaar jong, rijdt voor de ligaploeg van Marianne Timmer. sprinster van Welleer. Maar daar is Gianni Romme dit seizoen ook aangesloten als, als coach. Lange afstandspecialist natuurlijk. Olympisch kampioen geweest in Nagano. En uh, die Romme heeft blijkbaar een goede uitwerking op Yvonne Nauta als lange afstandsrijdster. Want zij verpulverde haar persoonlijk record. Reed daar 15 seconden vanaf. En dat niet alleen. Yvonne Nauta, 22 jaar uit Friesland, reed 7.01.2. En zo hard is er nog nooit gereden op een Nederlands kampioenschap afstanden op de 5 kilometer. Oftewel een kampioenschapsrecord. En dat past geheel in de, de lijn van dit weekend. Want op bijna alle afstanden is er een kampioenschapsrecord gereden. Alleen op de 1500 meter bij de Heren is dat niet gebeurd. Maar het niveau ligt erg hoog aan het begin van dit seizoen. De rit 4, dus de voorlaatste rit, is bijna klaar. De dames Karin Kleibeuker en Antoinette de Jong moeten nog één ronde afleggen. Kleibeuker heeft lang achter de Jong aangereden. Maar hij heeft nu het initiatief overgenomen van het uh, jonge talent van Antoinette de Jong. Die is gezien want de tijden lopen omhoog. Maar als je kijkt naar het verschil uh, in de tussentijden van Kleibeuker vergelijkend met die van Av Yvonne Nauta, hoeft Yvonne Nauta zich denk ik geen zorgen te maken over haar leidende positie. En dat betekent dat ze na deze rit dan uh, in dat geval in ieder geval al zeker is van een medaille. Daar komt Karin Kleibeuker voormalig deelnemster aan de Olympische Spelen. Dat was in Turijn in 2020 aangesneld, maar die 701 zit er niet in. Nauta blijft eerste. Met 70402 staat Karin Kleibeuken nu op de tweede plaats. Antoinette de Jong glijdt naar 70609 is voorlopig derde. We krijgen nog één rit. Linda de Vries dadelijk tegen Diane Valkenburg. Verkeersinformatie. Hier in Den Haag bij de AWB. Helene, de geest woorden net de Zeelandbrug een ongeluk. Heb jij die ook erbij zitten, Helene? Die heb ik erbij zitten, ja. Die, uh, daar is inderdaad een ernstig ongeluk gebeurd op de Zeelandbrug. Met een bus en een personenauto. De Zeelandbrug is in beide richtingen dicht. Ze zijn daar bezig met onderzoek. En uh, voorlopig zal die brug dus ook wel dicht blijven. Verder een file door dat Feyenoord thuis speelt. Op de A16 staat hij van Rotterdam naar Breda. Op de Van Brienenoordbrug op de parallelbaan moet ik zeggen, staat een file van 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. In Engeland en Wales zijn miljoenen Britten gewaarschuwd voor een herfststorm... die rond middernacht de Zuidwestkust bereikt. Er is al code oranje afgegeven. President Obama weet al sinds 2010 dat de Duitse bondskanselier Merkel... werd afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... schrijft de Duitse krant Bildam Sonntag. En bij een serie bomaanslagen in Bagdad zijn vanochtend zeker 37 mensen omgekomen. Op zes plaatsen gingen bommen af in geparkeerde auto's in Sjaïdische wijken. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De persconferentie hier over de Ja, Het is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. Te gast Jaco Jan Leeuwang, oudschaatser. Met hem kijken we naar de verrichtingen op het NK afstanden. Zijn eigen carrière. En naar de discussie over de nieuwe ijsdome in Almere. Vragen aan hem kunt u stellen via deperstribune.nl. Via Twitter kan het ook. Hashtag perstribune. Vliegende Jules van der Wart horen we eerder al op weg in uh, Noord-Holland. Hij is bij de expositie over en rond Dirk Bruinestein. Het antwoordapparaat met een vraagje over vernieuwingen bij het schaatsen. En natuurlijk Roda PSV waar het 0-1 is en uh, vrijwel rust. De NK afstanden schaatsen via Sebastian. U bent dus welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur de perstribune. Ik ben Jaco-Jan Leewang dit uur, voormalig schaatser. Goedemiddag Jaco-Jan. Goedemiddag. Uit het hoge noorden deze kant, van ja. het gooien opgekomen. Ja. Langs Heerenveen. Klopt. Je ging steeds verder van die NK-afstanden af. Ja. ja. Nee, ik woon net onder Leeuwarden, ja. Dus ik ja. Eh, woon midden in Friesland. Zeker. Maar ben je als oud-schaatser nog geïnteresseerd in wat de huidige collega's doen? Ja, zeker. Ja, het schaatsen volg ik, volg ik eigenlijk ja. op de voet. Ja. Ja, ben je nog geweest dit weekend? Ja, ik ben gisteren geweest en ik ga straks uh, nog heel eventjes kijken. Bij ja. de 10 kilometer. En dan is het oude bekende ontmoeten? Ja, die ook. ook. Maar ik ga ook gewoon om te kijken hoor. Ja? ja. Ben je, je zo'n liefhebber dat je ook, uh, zo, zoals nu, denkt van... Uh, wie gaat het worden, Linda de Vries of uh, Yvonne de Nauta op die 5 kilometer? Ja, ik kijk toch echt naar de wedstrijden ja. zelf. Ja, ja. Ik, ik kijk... Uh, ik kom niet zozeer voor de, voor de echte schaatssfeer. Ik kijk echt naar, de, naar wat de sport te bieden heeft. Ja. ja, maar er zijn mensen die zeggen die sport... maar daar komen we nog wel over te spreken. Zou we wel iets meer te bieden kunnen hebben dan alleen die saaie rondjes? Die mensen zijn er. Ja, dan ga ik van jou horen wat je eraan zou kunnen doen. Want je hebt dan ongetwijfeld uh, ja. uh, gedachten uh, achter. Jij bent nu ook, uh, ook pleitbezorger voor de IJsdoom Almere. dus. Ja, ik ben een van de initiatiefnemers. Ja. En ik ben, uh, ja, ik ben adviseur op het gebied van, uh, van de sport, sporttechnisch, sportmedisch en dat soort dingen. Ja. ja, en in 2016 gaat het daar los, hè? Ja, klopt. Ja. Ben je nog wel welkom in Friesland? Ja, zeker. Want die al wil, ja. wil, wil, uh, wil niks eigenlijk horen over dat ijsdom uh, Almere, hè? Nee, dat zou heel goed kunnen. Nou. <laughs> Sprak hij diplomatiek? <laughs> nou, ja, je weet hoe ze bij die over denken en, en omstreken. Friesland <kuggen> ja. was ons mekka, Heerenveen was ons schaatsmekka. Ja, wij, wij, wij zijn als ijzermalmeren uh, zijn we heel hard aan het werk om zo goed mogelijk faciliteiten te, te, re, te realiseren voor de topsport en de breedtesport. En uh, dat is op het op het ja, dat gaat om faciliteiten op uh, trainingsfaciliteiten. Hmm. Uh, sportfaciliteiten, maar ook uh, sportmedisch, onderwijs, uh, uh, huisvesting. Uh, ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt om je topsport zo goed mogelijk ja. te, be te bedrijven. En ook, nog eens een keertje, voor zoveel mogelijk mensen in Nederland be bereikbaar. Uh, dus die, die faciliteiten. Ja, zeg je daarmee ook, uh, Thielf heeft wel de kans gehad. Nou, maar niet -Half, gegrepen, half heeft, blijkbaar. Want alles wat jij nu op is er niet. tien jaar de kans gehad om... Uh, um, uh, om uh, iets, uh, iets neer te zetten wat, wat daarop lijkt. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. En wij zijn, zijn in het, ja Ik denk dat Almere in het gat is gesprongen, net als Zoetermeer. En uh, ja, wij hebben... Ik denk dat de discussie daarmee ook nu uit is, ja. afgelopen is. Het gaat, het gaat wat mij betreft ook niet meer om discussie. Het gaat voor ons nu gewoon om... Hoe, hoe zorgen we ervoor dat de allerbeste omstandigheden daar gecreëerd worden? En uh, ja, dat gaat ook gebeuren. Ja. We hebben Annemarie Jorrisma, dat ja, wel bekend. Hè? De, tenminste, ik neem aan dat het Annemarie Jorrisma ja, is. Ja, die wel eens tegen. Ja. Ja, niet, niet, te goed, niet, uh, niet de commissaris van de koning in Friesland uh, Jorrisma, nee. want die heb, je, die heb je ook nog. En Annemarie is burgemeester van Almere en zei dit over de IJsdome. Ik mag namens uh, het consortium ook zeggen dat IJsdome Almere daadwerkelijk wordt gebouwd. We zijn er trots op IJsdome Almere in Almerepoort een plekje te kunnen geven... Ja, Wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. Ik zou bijna zeggen: het Guidon. Oeh, dat zeg ik nu. We gaan aan de slag. En we maken er met elkaar een succes van. Ja, nou daar heeft ze nog wel wat over te horen gekregen, over dat grapje, het Guidon. <coughs> Vonden ze helemaal niet leuk in Friesland dat ze ze uh, nog even zo liet voelen: van wij gaan er vandoor in Almere met Julia Isdom. Het Gideon. Nou, ja, dat is wat we, ja. dat we heel vaak horen, maar. Als je het goed bekijkt, is uh, voordat, voordat Heerenveen... Uh, naar, na, naar hun uh, faillissementen in uh, rond de jaren 2000... Uh, alle wedstrijden toegewezen kregen... daarvoor waren ook nog wedstrijden in de rest van het, van het land. Ja. En uh, ja, je mag het ook wel eens een keer omdraaien. Uh, de rest van Nederland heeft gewoon geen wedstrijden meer gekregen. Terwijl het in 1988 bijvoorbeeld in Den Haag... ook met 20.000 man helemaal vol had. Ja. En, um, Ach ja, dat wordt nog wel eens een keer vergeten. Leo Visser. En dan zegt men uh, dat het niet ergens anders kan. Maar ik zeg van, uh, de meeste mensen die daar in het stadion zitten... in T11, die komen niet uit Friesland. He, dus maar ongeveer 10% van de mensen komt uit Friesland. De resten uit Zuid-Holland, noord holland Utrecht, Brabant. Ja, en die kunnen daar die sfeer... Het maakt niet uit waar die naartoe gaan. Overal is schaatsfeer. Is ja, maar ja, je ziet ook... In, er is ook een soort Friesland promotie omheen. Hè? Dat, dat is ook wat ze kwijtraken. <kwijden> ja. Ja. <laughs> ook, jij, jij zwijgt. Ja. Sebastiaan Timmerman neemt het woord. Sebastian, want we zitten in de laatste ronde van de Fries-Valkenburg. Bijna in de, de laatste ronde inderdaad. En de Friese vlag kan wel uit hoor. In Friesland, in Tiel Want Yvonne Nauta gaat de nieuwe Nederlandse kampioene worden. Op de vijf kilometer. Want Linda de Vries die nu de laatste ronde in gaat. Gaat die laatste ronde in met een achterstand van meer dan 6 seconden. En 16 tiende van een seconde. En dus vliegen de high fives Yvonne Nauta al om, om de oren bij wijze van spreken. De high fives met Marianne Timmer, haar coach. En natuurlijk met Johnny Romme. Dit seizoen aangesloten bij die ploeg. Eh, toch een bijzonder. Zonder verhaal wel 22 jaar. Vier jaar geleden op het Olympisch kwalificatietoernooi maakte de schaatswereld eigenlijk al kennis met Yvonne Nauta. Toen werd ze derde op de drie kilometer. Maar mocht ze niet naar Vancouver omdat Renate Groenewold, die destijds negende werd, een beschermde status had. Nou daarna viel ze een beetje stil, bleef ze een beetje hangen. En nu is ze Nederlands kampioen. want Linda de Vries wordt slechts achtste vandaag. En Diane Valkenburg tiende. Dat valt zwaar tegen voor toch twee erkende namen in de lange baanwereld. Yvonne. Yvonne Nauta is de opvolger van de zieke Maria, Marije Joling. Als Nederlands kampioene op de 5 kilometer. Dik en dik verdiend in een kampioenschapsrecord. 7-0-1, 62. Prima tijd voor Yvonne Nauta. Karin Kleibeuker, die we kennen van de marathonwereld. Onder andere teruggekeerd naar de lange baan. Wordt tweede, 7-0-4-0-2. En een ander talent, Antoinette de Jong. 18 jaar, wordt derde. 7-0-6, Voor ook een persoonlijk record. Vierde, Anouk van der Weijden. Vijfde, kalijn Achterheekte. Die vijf. Gaan de wereldbeker rijden in Astana. En dus zijn Linda de Vries <kwijnt> en Diana Valkenburg... de grootste verliezers op deze vijf kilometer... die dus gewonnen wordt door Yvonne Houten. Mag ik even, Sebastiaan, jou, jouw schaatsgeheugen testen. Heb jij Jacco Jan Leewang nog meegemaakt in het verleden? Ja, nog net, hè. Nog net, volgens mij. Toen ik net, net begon als, als interviewer... toen deed Jacques ja. Chappelle nog het verslag... en mocht ik de interviews maken na aflopen en de reportages. En toen deed, deed Jacco Le Jan, Jan Leewang ja. nog mee. Dus toen heb ik hem nog regelmatig voor de microfoon Zeker. gehad, volgens mij. Zeker. En een hoogtepuntje uit zijn loopbaan nog uh, op het even net Even denken. Vlies. Ik was er volgens mij nog bij... toen hij een World Cup won in Berlijn, volgens mij. Dat heb ik nog mee mogen maken. Ja, dat uh, was laatste keer. Dat was volgens mij haar laatste wereldbekerwedstrijd. <kwijnt> ja. En uh, de, de andere Verlaagd. successen waren, waren voor mijn tijd. Nee, nee. <laughs> ik, ik zal je er één noemen. En dan kunnen we nog even teruggaan uh, naar de verslaggever van toen. Een wereldrecord, de 1500 ja. meter. ja. Ik zeg 2000, Calgary. Het is te mooi om waar te zijn als je naar de beelden kijkt... die gisteren daar vandaan kwamen. Dan heb ik het over één race van een jonge vent uit Alkma. Leeuwang mag niks laten liggen in deze ronde. Helemaal niks. 1,695. Het wereldrecord, 1,46-43 van Suntraal. Hier is Leeuwang wereldrecord. Wereldrecord, Jacco Jan Leewang, 56 Ja, jaco Jan, 1,45,66. Ja. Wereldrecord. Hoe lang heb je het gehad? Weet je het nog? Ongeveer een jaar. Ja, ja. Wat je geen Sundral uit de boeken daar. Ja. Blijkbaar. Ja. ja. Nou, kijk, dat is dus ook. Uh, ja, Sundral, die moest eigenlijk die wedstrijd winnen. Ja. En dat gebeurde dus niet. En uh, dat was natuurlijk wel een, ja, Hij heeft daar volgens mij nog een uur uh, daar op een bankje gezeten van... wat is hier aan de hand? ja Want jij had en, daar niet op gerekend dat je hem zou kloppen zelf? <kijkt> nou, dat is, het was, hij was eigenlijk altijd onverslaanbaar. Ja, dat was goed, hè? Ja. En hij was heel erg goed. Alleen, uh, wat, ik was natuurlijk meer sprinter, ik, ik, ik had meer snelheid. En ja. het was toen nog een tijd dat, uh, ja, je begon zo'n 1500 meter van, nou, hè, de allrounders die reden dan en die reden wat rustig aan en hij deed dat ook. In de laatste ronde probeerde hij dan nog alles terug te pakken. Maar ja, dat, was, dat kon toen niet meer. Het was te snel, het ging allemaal te hard en hij kon het niet meer bijbenen op die snelheid. Nee. Sebastian, uh, dit, dit komt ja. nu weer terug in je gedachten. Ja, hoe kon ik dit vergeten? Sorry, Jaco Jan. <laughs> dit was notabene op mijn verjaardag. En ik weet nog dat ik toen avonddienst had, inderdaad, in Hilversum, en getuige was van, dat, uh, van ja. dat wereldrecord. Excuus dat ik het vergeten was. <laughs> <laughs> als je je verjaardag hebt, ben ik vergeten. Nee, nee precies. <laughs> nee. nee, nee, nee. Nou, alsnog gefeliciteerd. Ik weet de datum niet, maar die weten jullie ongetwijfeld. 29 januari 2000. Het is al de winter ja. geweest, nou ja. Ja. 2000. En toen werd je. Uh, ik werd 23, okay. ja. Nou, dan Gevolgd. hebben we al een tijde... ja, Hij is jong begonnen. Ja. Hij is <laughs> jong. Ja. ja, zeker. Ja, hij noemde het de naam van onze collega Jacques Chapelle, Helaas overleden een aantal jaren geleden. Maar hij heeft heel lang het schaatsen verslagen. En nu hoorden we Mart Smeets, Frank Snoeks, Ria Vissa. Had ja. Ja. Ja. Ja, je allemaal mee te maken, hè? Ja hoor. Ja. En dan, goed, maar, nou, Sebastian ken ik ook wel goed. Ja, maar kijk, na een succes krijg je ook een microfoon onder je neus. Ja. Dus geen enkel punt om te zeggen hoe, hoe blij je was en hoe goed het ging. En, <coughs> eh, dat, maar, maar nou zal je falen. Wat, wat denkt de sporter dan bij een microfoon? Als je, als je, ja. als je niet hebt heb voldaan aan de verwachtingen. Leg eens ja. uit, zeggen ze dan. Nou, hoe kan dat? Ja, de, de, ik denk dat je in de loop van de jaren... Hè, als je, uh, tenminste, dat heb ik wel meegemaakt... Dat, dat gebeurt regelmatig. Dat gebeurt ook als je nog regionaal schaatsen bent. Dan komt ja. ook de, de Alkmaarse krant komt dan ook van ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Hoe ja. kan het dat je verloren hebt? En dat, dat gebeurt op alle niveaus. En ja, je leert op een gegeven moment, denk ik wel, om daarmee mee om te gaan. Maar het is wel moeilijk. Het is veel leuker om te vertellen over ja, hoe je hebt geschaatst, ja. Ja. Dan, dat je hebt, om, om, dan om te vertellen ja. hoe. Uh, hoe slecht het ging. Maar nooit, nooit, nooit de gedachte, had ik even tik op die microfoon... of ik laat die pen uit die jongens handen? Nee, nee, nee, dat niet. Oh, nee. Jakob Jan, wat is jouw nieuwsmomentje van deze week? Ja, dat gaat toch over, uh, over Merkel... en over de afluisterpraktijken van de NSA. Ja, ik vind het eigenlijk best wel grappig... als ik dit soort dingen lees. Want uh, in het NSA las ik dan van... nou ja, Merkel, die, uh, als het echt belangrijk is... dan gebruiken ze vaste lijnen... die met versleutelde... Uh, ja, dat wordt allemaal gecodeerd... Dus ja, als je op het moment dat je die niet gebruikt, dan, dan zeg je dingen die uh, wat, ja. minder, hè, wat meer uh, privé-gerelateerd zijn. En ik heb wel eens gehoord dat Merkel in haar privé-heel uh, vaak het woord uh, sjijzen bijvoorbeeld uh, gebruikt. Dus ik kan me voorstellen dat ze ook regelmatig het woord, ja, ik bedoel maar. Scheiße Obama of zoiets hmm. heeft gezegd. Ja, ja. Dus ja, en nu ja, ja. weet ze dat hij dat heeft gehoord. En dat vind ik ontzettend ja, grappig eigenlijk. Ja, het zal, het zal <laughs> leuk zijn als ze in hun van mevrouw Merkel <laughs> horen, want dan weten we hoe ze over denkt. We hebben nogmaals gezegd, Europa ja. en de USA zijn partner. En deze partnerschap moet zich maar op vertrouwen en respect opbouwen. En dat beinhaltet natuurlijk ook de arbeid der jeweiligen respectabele geheimdiensten. Ja, het gaat om vertrouwen en respect. Ja, dat bouw je niet op als je elkaar gaat afluisteren. Nee, maar goed. Ja, wie moet je dan afluisteren? Want ja. Duitsland zal ook mensen afluisteren. Dat zullen ook niet de bouwvakkers zijn. Nee, maar het zou wel leuk zijn als Obama haar nu tegenkomt... en zegt, "Scheiße, ze, mevrouw Merkel doet dit. Ja, want waarom zeg je zo vaak scheiße? Ja, ja. Dan, ik bedoel, dan, met een grap kun je natuurlijk ook weer veel weg. weg. Ja, dat zal ook, ze hebben twee ja. genoeg humor om daarmee daar ja, om te gaan, zei, denk ik. Ja, ik heb altijd die, uh, niet de illusie dat, dat het van één kant komt het afluisteren. Jij ook niet, hè? Nee, dat dus zal ja, niet wat gebeuren. wij nu in de krant lezen, dat is nog maar het topje van de ja. ijsberg, denk ik. Zeg, uh, zometeen natuurlijk meer over jouw carrière. Over het ijsdoom, de NK afstanden. Als u vragen hebt aan Jacco Jan, stel ze gerust. De perstribune.nl of via Twitter. Hashtag uh, perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Jules, ja, dat was zijn naam, Jules van der Wart. Onze vliegende kiep. Ja, Govert, uh, zoals gezegd, ik sta in een uh, horen in het 20e uh, museum Of het museum van de 20e eeuw, wat je wil horen. Ik kijk allemaal naar retro spullen. En verderop is er een tentoonstelling van Dick Bruinestein uh, gaande. Het is vanaf vandaag uh, geopend. Het ziet er mooi uit met die tekeningen. Maar daar wil ik nog nu even niet te veel over zeggen. Want ik sta naast uh, Teun Eijk, Tony Eijk. Uh, vroeger heb jij veel met hem gefietst en veel met hem gewerkt. Appi, Happie is zijn sportheld of anti-held. Maar wie was Appi Happie volgens jou? Volgens mij was het een, een, het onechte kind van Abel Enstra met een kruising van Vaas Wilkes. Dat waren In die periode waren dat de grote mannen. En ja, de voetballer, voetballers waren in die tijd hele grote helden. Dus wij konden ze ooit nooit op televisie zien. Want dat was geen televisie bijna. En alleen maar uit de krant. En Dick heeft daar een geweldige strip, uh, strip over gemaakt. En zeer populair. Het leuke is dat hij nog steeds met Appie Happy wordt. Uh, aange, uh, uh, ook aangesproken destijds. Maar ik vind zijn tekeningen... Die karikaturen die hij gemaakt heeft... En dan buiten, dus, dat, zijn, dat vond ik toch zijn grote werk. Maar heeft hij ooit wel eens tegen jou gezegd wie AppieHappie appie was? Nee, nou, hij speelde een beetje AppieHappie. Appie, want als wij weleens gingen fietsen, de Elstede toch 235 kilometer lang op één dag. En dan zegt Dick, je moet wel het shirt aandoen van onze club. Dof, door oefening Flink. En dan had hij een shirt met een geel shirt met de Happy. Uh, stond er met grote letters op. Dus hij maakte ook nog publiciteit voor Happy. Appie. Maar vergeet niet dat, die, dat de, de strip is ook gegaan naar Denemarken. De strip is gegaan naar Duitsland. Waar grote successen. Onder andere namen, ik weet niet hoe die, hoe die Duitsers dat hebben genoemd. Geen Happy, maar, maar wel het, hetzelfde verhaal... Uh, vertaald in het Duits en, twee, en een andere naam genomen. Dat weet hij niet. Ja, uh, bij de tentoonstelling is ook Gerard Koel. Hij won ooit uh, brons op de Olympische Spelen in een, uh, in een uh, baanwedstrijd, was het hè, Gerard? Ploegachtervolging. Ploegachtervolging zelfs. Maar op de tentoonstelling van Dick Bruinestein uh, ben jij... Wat heeft hij betekend als sporttekenaar voor de Nederlandse sportwereld? Ho, ho, zo verschrikkelijk veel. Uh, wie is er niet getekend door Dick Bruinestein? Als je niet getekend was, stelde je niks voor? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar... Iedereen die iets betekende stond bij hem in het boek. En uh, Dick was gewoon... Ja, hij was ten eerste zelf gek van de sport. Hij was bezeten van wielrennen. Ik heb uh, samen met hem uh, misschien wel dertig jaar bij de DOF in een fietsclubje gezeten. Had niks met hard rijden te maken, maar gezellig fietsen. Dus uh, ja, Dick was echt een sportman. En wat is zijn mooiste tekening, vind jij? En die, die durf ik bijna niet te zeggen, maar dat is mijn trouwfoto. <laughs> Ik heb ooit uh, een tekening gemaakt. Uh, en er zit mijn vrouw uh, op een uh, wat je vroeger had, zo'n uh, motor ja. En ik rijd erachter met mijn jaket. En waar hangt hij? Ja, in mijn kamer. Heb je hem hier ook gezien, of niet? Ik heb nog niet goed gekeken. Ik, ik, ik, ja, je praat meer dan dat je kijkt, maar ik ben nog niet weg. En uh, ja, dat, is, dat is volgens mij de mooiste tekening die ik heb van hem. Gaan wij even kijken en dan gaan we terug naar Govert. Ja. Dank je. oké okay. En terug naar Jakko-Jan Leewang, voormalig topschaatser... ongeveer de periode in 1994-2003. En Jakko-Jan, elke week hebben wij een, een brief van een oude bekende... voor onze gast. Luister mee wie wat over jou te zeggen heeft. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende... Hoi, uh, Jacco, Jan, Leelwang. Wij kennen elkaar heel erg lang, uh, al een kleine twintig jaar. Uh, jij was toch mijn mentor in Jong Oranje... waarbij je uh, me heel veel hebt geleerd over uh, het samenwerken in de ploeg en, uh, en doelen stellen. Want ik was toch uh, de jongste in die tijd. Een ploeg met uh, sprinters als Nieke van der Vlies, Jeroen Straathoff, Arjen Otters, jij en ik. Uh, samen waren we nog bezig met uh, allround carrières. Tien uh, kilometer gereden op de oude baan in Hamer... waar we samen in, uh, in Bedstee lagen... En, uh, de oude namen in het bed konden zien van uh, Arie Zee en uh, mannen uit die tijd. Helaas uh, bestaat het er allemaal niet meer. En uh, hebben we samen in andere ploegen de weg meegemaakt naar uh, het snelle schaatsen binnen en klapschaatsen. En wat me van jou bijgebleven is uh, is toch wel de, het extreme geduld wat je hebt gehad om uh, de klapschaats onder controle te krijgen. Om uh, de aansluiting te vinden bij een internationale top. Want je bent toch een tijd uh, op een zijspoor gezet en, uh, ...via Pieter Müller de weg teruggevonden. En jouw carrière, ik denk vooral de bekroning op jouw carrière... ...die uh, beroemde 145 die je reed in, uh, in Calgary... ...als reserve, notenbenen, uh, Fantastische prestatie. We hebben elkaar daarna nog uh, een jaar meegemaakt in de ploeg van, uh, van Ori... ...waar wij in de zomer uh, samen bezig waren met het uh, optimaliseren van uh, rondingen... ...en bochten in de schaats, waar jij met dikkere bezig, uh, messen bezig was... En uh, wij eigenlijk uh, voor het eerst bezig waren om met rondingen te rijden van 26 meter tot 30 meter. Dus ik heb het altijd uh, fantastisch gevonden om, uh, om met je te werken, met je te discussiëren uh, over schaatsen. En ik uh, ben nu wel uh, bijzonder geïnteresseerd in wat je aan het doen bent in Almere. En dat het je lukt om daar een, een ijsbaan uit de grond te stappen. En als je vast kan houden aan, uh, aan jouw concentratie en het geduld wat je kan hebben om dingen... Uiteindelijk te krijgen zoals jij het wil, want je bent toch een beetje de wetenschapper, de professor onder de schaatsers. En dat zullen alle mensen die hier nog rijden ook wel uh, meegeven. Zijn we allemaal heel nieuwsgierig wat jouw kennis en, uh, en jouw ideeën daarin uh, gaan betekenen. Ik verwacht er heel veel van. De lat ligt hoog, maar die leg je zelf ook altijd heel erg hoog. Dus ik ben uh, benieuwd wat er gaat komen en ik wens je ontzettend veel succes uh, in uh, dit gedeelte van je, je carrière na het gewone schaatsen. Groeten, Martin Hersman. Ja, dat hoor je, je moest aan. ook een beetje lachen. Ja. Nou, ik denk dat hij heel goed heeft gezegd hoe ik in elkaar zit. Ja? Ja, dat, kijk, Martin is ook wel iemand die analyseert. Maar die hoge eisen die ik stel, uh, die komen natuurlijk straks ook terug in het, in het plan. Ja. Nou, geef eens een voorbeeld. Wat is een hoge eis van jou dan? Op dit moment? Ja. ja nou, waar ik heel veel aandacht aan, uh, aan, heb, aan, aan, aan uh, geef nu op dit moment, is uh, het onderwijs. Maar ook uh, de huisvesting. Wat ik, altijd, wat ik zelf heb gemist binnen de schaatsport... is dat, of wat ik nu zie nog steeds eigenlijk... dat de, de schaatsers die stoppen eigenlijk een tijd met hun opleiding. Die werken er ook niet naast, die doen geen, geen stages. En dat moet echt gaan veranderen. He, bij andere sporten zoals hockey, roeien en zo... Die, die, die, die roeien vaak in een studentenstad. Die kunnen veel beter hun opleiding volgen... Nou, Almere is vlakbij de universiteiten, de hogescholen. Alle scholen zijn, zijn, zijn aanwezig. En ja, wij zorgen ook voor dat al die partijen bij elkaar komen. Nou, dat is, dat is waar ik ontzettend veel waarde aan hecht. En waar ik ook hele hoge doelen instel. Ja, maar, maar is, is het uh, überhaupt uh, op enige lijn wijze te combineren? Een topsport, uh, carrière en met alle trainingen die daarbij horen, alle wedstrijden... en ondertussen ook nog aangepast onderwijs? Ja, ja, zeker. En het is zelfs zo... dat het, uh, het, het uh, Olympisch Comité... NRC en NSF... Die, die hechten daar... Die, die focussen zich nu ook heel erg juist... op die combinatie van sport en school. He, dus uh, er zijn nu ook CTO's. Dat zijn centra voor topsport en onderwijs. Ja. Die worden echt opgericht... om dat allemaal samen te kunnen doen. Dus ja, ik, het is... je moet eigenlijk niet eens meer de vraag stellen van... Uh, is het wel mogelijk? Nee, we moeten het gewoon gaan doen. Want na de sportcarrière is een nieuwe carrière. En daar moet je gewoon wel klaar, klaar voor zijn. En dat kan heel goed als je goed samenwerkt met alle scholen. En dat doen wij straks in, in uh, Almere en in Amsterdam. Want we werken ook samen met de scholen in Amsterdam. Met Topsport Amsterdam zelfs. Uh, als, als je dat goed doet, dan, dan, dan is het geen enkel ja. probleem. Heb jij het zelf gemist? Of heb, heb jij tijdens jouw actieve topsportcarrière... wel nagedacht over hoe nu verder als dit stopt? Ja, ik ben... Toen ik, twee jaar, uh, ik heb drie jaar gestudeerd, planologie aan de, U aan de Universiteit van Amsterdam. En ik had regelmatig had ik, uh, had ik uh, overleg met mijn uh, decaan. En toen ik op een gegeven moment uh, echt, echt bepaalde tentamens niet meer kon halen... omdat ze altijd op dezelfde, uh, dezelfde tijdstip van het jaar vielen... toen hebben we met samen besloten van nou stop maar even een paar jaar mee... en kom terug als je klaar bent. Dat heb ik toen ook gedaan. Maar ja toen was ik al zo... Ver, veel bezig met andere dingen dat ik uh, toen heb besloten om ermee te stoppen ja. in mijn studie. Maar stel, uh, had jij die studie in aangepaste vorm tijdens je topsportcarrière kunnen voortzetten als de universiteit qua data had meegewerkt? Ja, zeker. Ja. ja. Dat was, want en, dan al, en is het als, wel jammer achteraf. Ja. Meteen. En ook wat ik ook heb gemist is echt een goede thuisbasis dicht bij mijn studie. Uh, dus um, ja, wij trainden. Heel veel in het buitenland. Het gebeurt trouwens nog steeds heel ja. veel. Omdat daar uh, goede omstandigheden of betere omstandigheden zijn dan in Nederland. Um, en, uh, dus, en we waren zo vaak in het buitenland... dat we ook niet meer de tijd hadden om naar school te gaan. Je kunt wel zeggen van... en dat was toen ook nog een tijd dat je niet zoveel internet had. Maar dat is nu wel iets beter. Je moet af en toe gewoon in die klas zitten. Hè. Het, kan, het is niet zo dat je alles maar via internet nee. kunt. En Dus ja, ik heb het zelf heel erg gemist. En... Uh, ja, uh, dat, ik, ik ga gewoon er volledig voor om het uh, voor de sporters die nu sporten mogelijk te maken. Dus de schaatsporters of de ijsporters, om dat wel te kunnen. Ja, want uh, weet jij dat er nu uh, de, de topsporters zijn die dat ook als een gemis uh, voelen? Je beweegt je in die kringen natuurlijk. Ja, ja we hebben met alle uh, topteams interviews gedaan. Het is niet zo dat ik dat allemaal zelf ga bedenken. Nee, we hebben met de trainers gesproken die dat heel belangrijk vinden. Met de rijders. En uh, het is niet, niet alleen zo dat die scholen dichtbij in de buurt moeten zijn... maar je moet ook inderdaad, die programma's moeten anders. Ja. Het moet allemaal, het moet op elkaar af worden gestemd. En dat mist nog. Ja, want je ziet nu dat schaatsers naar Heerenveen verhuizen... omdat daar faciliteiten zijn om te kunnen trainen. Precies. Ja. En ja. Dan, dan gaan ze straks uh, naar Almere verhuizen... Maar, waar nou ook, uh, maar dan heb je dus ook onderwijsmogelijkheden Precies. om de hoek liggen. Ja, ja, om de hoek. De universiteit op, op ongeveer 20 minuten, hogescholen ja. binnen een kwartier internationale school. Ja, twee loodscholen vlakbij. Dus ja, je, je kan het zo gek niet bedenken of het is er. Ja. Tweede helft is begonnen. De tweede helft van Roda PSV. Ruststand Was. 1-0 voor de Eindhovenaren, Frank. Ja, dat is het nu nog steeds na 53 minuten. En Roda is wat dreigender. Hupperts nu weer door. En op het middenveld nu. Deze keer kan hij zelf schieten. En mikt hij de bal een metertje over de goal van Titon heen. Hij was er al eventjes vandoor. Weer aan de rechterkant. Even weer aan de aandacht van Willems. Ontsnapt dat lukte in de eerste helft ook al een aantal keren. Hij had heel veel tijd om een voorzet te geven. Die voorzet was niet al te best. Maar daarna kwam de bal tegen de hand van Bruma aan. En wilde iedereen in het stadion graag een penalty voor Roda. Dat was wat al te veel gevraagd. Want Bruma kon daar niet zo gek van aan doen dat die bal tegen zijn hand aankwam. Dat is eigenlijk het enige moment van de tweede helft tot nu toe. Voor was het al niet geweldig wat deze twee ploegen lieten zien. Erg veel onnodig balverlies. Nu weer bijvoorbeeld Willems tegen Huppert. Maakt dan ook nog de overtreding en gaat de gele kaart krijgen. PSV is niet in goede doen. Maar het positieve nieuws, PSV staat wel voor in Kerkrade 1-0. De gast op de perstebunnen voormalig schaatser jacco jan Leewang. Hij is ook, dat hebt u al gemerkt, pleitbezorger van het ijsdome in Almere. We hebben het er al even over gehad, eh, jacco jan Um, een jongen als Sven Kramer, topsporter... heeft zich heel sterk gemaakt voor het behoud van Heerenveen... als topsportlocatie, hè, voor die grote, grote wedstrijden. Zelfs uh, Doekele Terps hadden de voorzitter van de KNSB op, uh, opgesneuveld. Indirect, in ieder geval. Um, dat is dan blijkbaar iemand dat die... Dat ging niet om uh, dat hij voorstander nee, nee. van Heerenveen was. Nou, hij heeft zich wel heel erg uitgesproken dat hij vond dat Heerenveen... Eén moest... keer heeft hij ja, dat gedaan. Ja, ja. Nee, maar... maar over het algemeen zegt hij gewoon van... De, de, er moet een hele goede nieuwe locatie Zeker. komen. En daar waar de beste locatie komt, ja. dan ga ik trainen. Maar dat ik heeft hij toch, gezegd. Ik, ja, maar Ik ben toch het weten dat hij daarbij ook de naam Heerenveen heeft laten vallen. Maar ho, la, la, laten we er even van ja, af zijn. Ja, daar woont hij nu. Ja, omdat hij daar woont. En hij, hij is Vries, dus je kunt het emotioneel ja, maar, maar begrijpen. hij zit ook regelmatig in Amsterdam, hoor. Ja, nou ja, ik vraag me af. Is hij dan iemand die ook begrip heeft voor de argumenten die jij op tafel legt... als het gaat om bijvoorbeeld het kunnen volgen van onderwijs... om je voor te bereiden op na het schaatsen? Nou, is hij, hij, hij iemand die daarmee bezig is? Wij, spe, wij spreken regelmatig uh, topsporters En wij weten ook dat, dat hij vindt dat degene, he, de locatie die het, meeste, die het hardste werkt... en die er echt wat voor doet, dat die gewoon uh, moet winnen. En die hebben ook gewonnen. En wij spreken ook regelmatig ja. sporters. En die zeggen van, ja jongens... Zo snel mogelijk een nieuwe ja? en, en betere uh, trainingshal... met goede trainingsomstandigheden die altijd open is. Dat willen wij. Ja. En dat gaan wij doen in Almere. Zeker. Maar hoe ga je ervoor zorgen... dat, dat is allemaal mooi voor de topsporters uh, rondom uh, Almere... maar hoe ga je het voor het publiek leuker maken? Want wat je toch ook hoort... is mm -hmm. dat Schaatsen een vrij saaie sport aan het worden is. Ja, de, de mensen hebben meer eisen. Dus mensen, de, de sport blijft hetzelfde. Alleen mensen willen er iets meer entertainment omheen. Ja. Ze willen meer zien, ze willen dat het allemaal compacter wordt. Ze willen als ze naar het stadion komen, willen ze er zo snel mogelijk in en als het klaar is daarna en in de tussentijd willen ze allerlei leuke dingen zien en doen en leuk, iets lekkers eten en dat het allemaal snel dicht bij elkaar is. Nou, al die dingen daar gaan wij voor zorgen. Kijk de wedstrijden op zich, hoe dat gaat veranderen... dat heeft met de exploitatie, exploitanten te maken. Dat heeft met de ISU te maken, met de, met de KNSB. maar je hebt er vast een idee over. Ja, ik heb daar ideeën over. En de ideeën die wij daarover hebben... die komen niet alleen van onszelf... maar die komen ook uit de mensen die wij spreken. Dus ja. mensen uit de televisiewereld... mensen uit de entertainmentwereld... Die spreken wij allemaal. En die zeggen, van nou, zou dat kunnen veranderen en dat kunnen veranderen. Nou, wat, en die wat, dingen... wat zou je kunnen veranderen? Nou, bijvoorbeeld dat er bijvoorbeeld een artiest in, tijdens de dwijlpauze uh, uh, gaat zingen... of uh, gaat optreden. Dat de dwijlpauzes veel korter worden dan ze nu zijn. He, want ik was gisteren bijvoorbeeld in Veen En in de in dwijlpauze tussen de... Twee blokken, drie kilometer uh, was. Die begon pas vijf minuten nadat de laatste rijden was gestopt. Ja. ja, dat kan allemaal in elkaar. Meer Samboni's op het ijs. Veel korter. Uh, je moet af en toe wel even een soort dweilpauze hebben... die wat langer is, zodat mensen wat kunnen gaan drinken of eten. Nou ja, tuurlijk, dat is logisch. Dat, dat, dat heb je... Ja, want de uitbaters willen de catering ook overeind Precies. Houden, maar het moet niet allemaal ja. net, net niet zijn. En het moet ja. ook allemaal, dat moet allemaal snel bereikbaar ja. zijn. Uh, korte looplijnen. Je moet... Heel, je moet heel vroeg het stadion in kunnen uh, droog staan. En je moet, er, je moet van alles kunnen doen eromheen. Ja. En je moet. Uh, je, eigenlijk moet zo'n dag: je gaat een dagje naar, uh, naar het stadion toe. En dat moet fantastisch zijn. Je moet continu vermaakt worden. En als je, als je daar weggaat, dan moet je het gevoel hebben van ja. nou, dit wil ik nog een keer. Zeker. Zo moet het worden. Moet je de, de sport zelf nog veranderen? Ja, nou even een voorbeeldje. Wij waren in Oost-Ende dit jaar uh, bij een fijn nieuwe sport. Dat was het, het inlinesketen. Het wereldkampioenschap inlinesketen. Een hele grote internationale sport met wel 50 uh, deelnemende landen volgens mij. Ja, daar wordt echt, dat is echt wel spektakel. En ik uh, denk dat het verschil is met het lange baan is dat daar eigenlijk nooit één op één wedstrijden zijn. Maar. De meeste wedstrijden zijn in groepen. Dus er is altijd het gaat om de nummers 1, 2, 3, 4 en 5. En dus zo'n zo wedstrijd is van het begin tot het eind interessant om ja. naar te kijken. Maar er is nu een discussie over de 10 kilometer. Saai. Dat zijn vijf ritten en die duren bijna twee uur, geloof ik. Als je mm. bij, hè? Is het, is een uit, uit, het is een soort kauwgom waar geen eind aankomt. Kun je die mannen allemaal tegelijk en vrouwen tegelijk laten starten? De vrouw op de vijf kilometer, man op de tien kilometer zeggen... dat de beste <coughs> mogen winnen, dat wordt een leuke race. Ja, bij de, bij de ISU heb je nu uh, natuurlijk... of bij de, bij de World Cups heb je dat nieuwe format. Dat is ja. de... de uh, hoe noem je dat? Uh, ja, de, daar, daar is tien kilometer uh, wordt met alle, iedereen tegelijk ja. gestart. Ja. Uh, de Maastart noemen ze dat. Dat is natuurlijk een Engels woord. Het komt een beetje uit het Amerikaanse pack-style. Pack ja. Want daar wordt in Amerika worden ook 1500 meters met z'n achter gestart. Nou, dat kan dus. En ja, er zal altijd een discussie blijven. Moet je die 10 kilometer dus ja. met z'n allen één op één blijven schaatsen? Nou, daar hebben, hebben zelfs Volker Buiten en ik discussies over. Wie is Volker Buiten? Dat is, mijn, dat is de, de mede-initiatiefnemer. Okay. Dus ik ben samen met Volker Buiten initiatiefnemer van het project. Uh, en uh, ja, ik vind dat het wel wat korter mag... en sneller en meer spektakel. En hij vindt het juist ja, fantastisch om naar die 10 kilometer te kijken. En er zijn heel veel mensen die dat heel mooi vinden. Ja. Dus ja, ja hoe ja, maak je wij, dat wie? dan nog aantrekkelijk? Ik zou zeggen twee 10 kilometer. Eén saaie na twaalf s'nachts. nachts. En een <laughs> <Ja, laughs> spannende wat overdag. Wat wij dus niet doen in Almere... Nee. Uh, dat is, dus, uh, wij, wij, wij bedenken niet nee. zelf dingen. Wij gaan altijd met mensen praten. Nee, dat begrijp ik. Maar daarop... je, wilt, je wilt ook zo'n ijsdoom laten leven. En er komen alleen maar mensen als, als de sport bruist. Ja, dat, ja, dat, dat is de dat is toch bedoeling. Ja. Ja. Dat is, en, en er zullen ook veranderingen komen. Maar ook op het gebied van entertainment en dat soort dingen. De perstribüne is ook het programma voor vragen, klachten en complimenten... over programma's, kranten en andere media. En deze boodschappen troffen we deze week. Ja. Heeft u een vraag of klacht over radio, tv of krant... of wilt u de loftrompet laten schallen... spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik erger me eigenlijk nogal aan de titel van een programma op de tv. Uh, even denken, nou weet ik het zelf niet echt meer. La France. La France. Dat moet zijn, als het over meneer Frans gaat, le France... en gaat het over Frankrijk... Dan moet het zijn la, Frans. Dat wou ik even kwijt. Wat ik ontzettend irritant vind, alle sprekers op de tv en radio gaan hoe langer hoe sneller de tekst afraffelen. En vaak wordt de helft van het, van het geheel nog, eh, ja, zakt weg. Ik vind dat verschrikkelijk irritant. Waarom de interviewers onderbreken ze iedere keer de onder, ondervraagde? Ik vind dat uh, moet niet kunnen. Het introgeluid, studiesport of het journaal, dat dendert keihard de kamer in. Waarom kan dat niet anders? Ik wil niet echt klagen, maar ik ben gisteravond naar de kleine zaal in het Amsterdamse Concertgebouw geweest. En er stond in het programma, het concert wordt opgenomen door Afroklasie. Nou, ik kijk in de gids en op teletext kan ik ook niks vinden. Dus boos ben ik niet, maar wel teleurgesteld. Goedemiddag, ik uh, zit de schaats te kijken bij de NOS. Ik val me op dat het ja, niet heel spannend is om naar te kijken. Het is er eigenlijk al jaren niet geweest. Ik vind eigenlijk dat vrij weinig uh, verandert in uh, hoe het in beeld wordt gebracht. Zelf uh, kijk ook geregeld naar Formule 1 en daar uh, heb je camera's aan boord en uh, je kan allerlei uh, dingen achter de schermen horen. de schaats heb je dit niet zou het misschien aardig zijn om, een, uh, om de trader een microfoon te geven... of misschien de schaatser een camera op het hoofd te zetten. Zou het, het sport toch veel spannender maken om naar te kijken? Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. De laatste vraag, Jaco Jan. We hebben de deskundige in huis uh, in jouw persoon. Kan dat schaatsen niet wat, uh, wat spannender in beeld komen... zoals bij de Formule 1, cameraatje aan boord? Ja, ik, ik denk dat die, uh, die meneer die net belde helemaal gelijk heeft door meer informatie te verstrekken over de schaatsers en over de wedstrijden zelf... en ook wat meer achter de schermen, kun je het wel ja. veel interessanter maken voor de, voor de mensen. Dus inderdaad, als bijvoorbeeld, ik noem maar even, Jack Ori of Gerard Kemkes iets tegen het bepeel zegt... Ja. dan willen we dat misschien eigenlijk wel horen. Ja. Uh, hoewel het ook wel soms een beetje privé is natuurlijk. Maar ja, de coachingsgesprekken... Als, de, als iedereen ervan op de hoogte is... Ja, waarom zou je dat niet mogen, mogen horen? Dat maakt het natuurlijk ontzettend interessant. Als, als, als je bijvoorbeeld uh, uh, verkeerd wisselt... Wat dan kan lijkt het, het mij interessant ja. Ja. om te horen wat er dan gezegd wordt. Ja. <lacht> <lacht> nou, hij kan wel raden eerlijk gezegd. <lacht> ja. Wat zou Sven gezegd hebben toen... Uh... Ik weet het niet, dat nee. lijkt me vreselijk. Dat lijkt me ontzettend op de Olympische Spelen. Ja. Op weg naar een medaille en je zit in de... Naar een gouden medaille, Een gouden medaille, ja. Vancouver. Zeg maar, het kan dus spannender in beeld worden gebracht. Daar, daar zijn we het over eens. Ja. Want we geloven dat we Wennemars nu hebben gehad bij dit NK met de hartslag-dingetje. Uh, of... Zou kunnen, ik ja, was gisteren in het de, in de stadion, dus toen nee. heb ik het niet gezien. Maar ja, dat soort dingen zijn natuurlijk fantastisch om dat uh, te zien. Dat je bijvoorbeeld ook echt de hartslag ziet. Dat gebeurt ja. volgens mij bij het wielrennen. Oh. Is dat al wel ja. geweest? Of is nog steeds? Dat weet ik niet. Uh, maar ook ja, de achteren schermen kijken, dus het opwarmen ja. bekijken. Ja. En dat je bijvoorbeeld op internet een soort tweede scherm hebt waar je andere dingen ziet dan je op televisie ziet. Ja. Zijn schaatsers bereid camera's toe te laten... of, of microfoons in de kleedkamers, denk je? Ja, als het, als het goed gereguleerd was, uh, wordt... en uh, ze verdienen er bijvoorbeeld nog wat extra's mee... Oh, ja. Ja. Dan, dan zijn ze er zeker... Nee, daar hebben we hem wel naar gevraagd natuurlijk. Ja. Hè? Nou je... ja, kijk, maar ik, dan, dan wil ik niet een correcte schaatser... die, de, die, die weet ervan heeft dat is een microfoon is. Dus nee. nu, nu gedraag ik mij anders dan wie ik ben. Nee. Hij, hij moet wel zijn wie die is of zij. Ja, ik denk dat het kan. Ik ja. denk dat het kan. En of ze het, echt, of ze het goed vinden, dat weet ik niet. Maar je kunt er denk ik op een gegeven moment voor gaan kiezen... of jij interessant gevonden wilt worden om naar te kijken. Dus dat jij die microfoon wel neemt. Ja. Of dat je zegt van nee, ik wil helemaal in privésfeer voorbereiden... en ik neem geen mi microfoon. Maar dan ben je ook minder, minder interessant voor sponsoren, voor Precies. het publiek. Enzovoort. Ja. Dus dat wordt een keuze. Ik hoor, er komt toch een Amerikaanse stijl? Hè? Meer vrolijkheid op en rond het ijs. Uh, ja, ja, maar goed, dat... Ja. Dan kun je, de Amerikanen weten wel hoe je moet entertainen. Zeker. Kijk maar naar een ijshockeywedstrijd. Zodra stil stiligt begint er iets te spelen. En te is er is muziek. Er ja, zijn de mensen die, ja. uh, die dingen toebingen ingooien. Ja. Uh, dat soort dingen. <laughs> dat is hartstikke leuk. Laten we eens kijken of het voetbalpubliek in het zuiden des lands... bij Frank Willaert zich vermaakt. Frank? Nou, ik denk dat die van Roda in ieder geval hoopvol zitten te kijken. Want het zou nog wel eens 1-1 kunnen worden. Dat heeft alles te maken met het niveau dat PSV hier laat zien. Dat is uh, ver onder de maat. Maar PSV staat wel met 1-1. Voor nog altijd. En Roda eh, krijgt eigenlijk te weinig serieuze kansen om PSV echt nerveus te krijgen. Het niveau van de wedstrijd laat niet eh, heel erg. Te, nou, laat eigenlijk wel heel erg te wensen over. Dat, eh, zo moet ik het eh, het beste zeggen. Roda zou nog wel eens punten kunnen gaan snoepen tegen PSV, maar vooralsnog moet het daarvoor wel de goede kansen creëren. PSV loopt overal achter de feiten aan, maar behalve de stand. Die staat in het voordeel 1-0. Jaco-Jan uh, Leeuwang, ja, dus dit zijn de. Uh, plannen met het uh, ijsdome. Dus uh, Sebastian, ja, we het ze zelf maar even op de voet volgen. Want ik geloof ja. dat kon voor wij uh, aan de beurt is tegen. Ja, klopt genoot voor mij trouwens. Oh. Ach. Kijk eens gaat Tegen Ronald. Ronald Mulder op de 1000 meter. Inmiddels aangekomen in rit 5 van de 1000 meter bij de heren. Afstand die Jaku Jan Leeuwen natuurlijk ook prima aankon. Lennart Velema staat mo momenteel bovenaan. 1.09.76. Koen Verweij gisteren kampioen geworden op de 1500 meter. Het is te zien dat hij de man is van de langere adem. En dat Ronald Mulder echt een sprinter is. Want ondanks de eerste buitenbocht ligt Ronald Mulder voor na 200 meter. Open de 16.42. En ook na de tweede buitenbocht ligt Ronald Mulder nog een meter of vier zo'n beetje voor. Op Koen Verweij, Kruist hij dus voor Koen Verweij langs. En die moet proberen het karretje aan te haken. mee te gaan. en dadelijk in de laatste ronde toe te slaan. Ronald Mulder nu door de binnenbocht heen. op weg naar de doorkomst van de 600 meter. Velemaal 42-37. Ronald Mulder 41-55. zit daar 18e tussen. Ronald Mulder die tweede werd op de 500 meter. Dat is eigenlijk echt zijn afstand. En je ziet nu ook dat hij stil begint te vallen. stil valt in de binnenbocht. Daar met minder snelheid de kruising opkomt dan Koen Verweij, Die komt er nu aan gestormd, werkelijk. In de binnenbaan heeft ook nog de laatste binnenbocht. En dat zou wel eens kunnen betekenen... dat Koen Verweij dan deze rit gaat winnen... en gaat toestellen in de laatste meters. Ja hoor, want hij komt er al onderdoor bij Ronald Mulder. En Koen Verweij gaat dus de rit winnen... en doet dat in 1.09.20. En dat is de snelste tijd. Ook een persoonlijk record. Hij rijdt 18e van zijn persoonlijk record af. Koen Verweij, dus na vijf ritten bovenaan... Ronald Mulder met zijn 1.09.65 op de tweede plaats. Mag ik trouwens nog een vraag stellen ja. aan Jacco Jan? Natuurlijk. Ja? ja, want ik ben wel benieuwd... De, de plannen van het IJsdom, die werden, kan ik me herinneren, in juni uh, uitgebreid uh, op een persconferentie gepresenteerd. Maar toen uh, bleef Volk het buiten, de initiatiefnemer, een beetje vaag over de financiële onderbouwing. Um, namen van betrokken bedrijven wilde hij toen niet noemen. Wa waarom, waarom is dat? Want ik denk als je die gewoon open, uh, als je daarin openheid hebt, dat het cynisme bij mij. sommige mensen een stuk minder zou zijn oh. geweest. Ik ga eerst even langs Frank Villa ja. voordat Jaco Jan die de pauze krijgt om na te denken, de vraag beantwoord. Flederis, 68 minuten. Hij maakt 1-1. Enorme verdedigingsfout achterin bij PSV. Daar wordt een bal weggetikt, dwars door het midden. Flederis is scherp. Die pikt hem op en schuift de bal onder Titon door Roda. Komt gelijk tegen PSV in eigen huis. 1-1 is het. Wie betaalt het ijsdom, Jaco Jan? Namen en nou, dat is, ik, ik moet gewoon precies hetzelfde zeggen. Of dat, dat zeg ik gewoon als volk het buiten. Wij praten wel met onze... Uh, Sponsors. Onze sponsoren. En met met uh, iedereen die meedoet, maar niet erover. En, um, ja, daar moet het gewoon mee doen. Ja, ik maar transparant? Iedereen is straks blij als wij het moment ja. kiezen om naar buiten te komen... En dat het, eh, met, met de mededeling dat het allemaal doorgaat. Ja, want je wilt. Ja, je wilt of dat, natuurlijk dat alles graag geregeld goed. is, laat Precies. ik het zo zeggen. Want het gaat door. Ja, wat, wat. Maar, die, kijk, het is een, je moet ook zo zien: het is een private onderneming. Zeker. En bij een private onderneming. Ja, daar zijn financiers betrokken. En die hoeven helemaal niet bekendgemaakt te worden. Nee, maar misschien wil het publiek wel weten waar het geld vandaan nou, komt. Maar misschien wil de financier dat niet. Nou ja, je wil wel weten dat het niet uit de wapenindustrie komt, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Zo kun je al doorgaan. Nee, nou goed, jij wilt gewoon niet zeggen wie, wie betaalt. Althans, dat, dat mag niet van de sponsors. We hebben zoveel dingen uh, die, waar we gewoon geen uitspraken over doen. Uh, wij, wij zijn wel... Wij, hebben, wij, wij willen ons echt goed aan de afspraken houden. en uh, ja, Dat, is dat, dat we een willen haalbare we ook kaart gewoon het, volhouden. Blijft dit financieel een haalbare kaart? Dat kun je volhouden? Ja. Ja, Tuurlijk. Ja, ja. nou ja, dat is belangrijk. Nou, anders hadden wij het ten eerste al niet meegedaan aan die hele procedure van de KNSB en het NOC-NSF. Als we dat niet uh, hadden gekund. En uh, wij gaan binnenkort gewoon bekendmaken uh, dat het uh, allemaal doorgaat. En 2016 startschot? Ja. Ja. ja. ja, maar wel een beetje. Kijk, we hebben al heel veel tijd verloren. Maar dat zullen we met, uh, met de partijen. Uh, Gaan kortsluiten. De actuele schaatsen is te volgen, natuurlijk. De 1500 meter bij de mannen via Sebastian. Bij de collega's van Langs de Lijn. Mooie zondag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat, ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Maar Jan Berg, nog één vraag. Luisterde jij vroeger naar Candlelight? Ja, in de auto. Van Jan van Veen? Zo so natte dweil. Nou, hey, hij is al <laughs> meteen hier te gast aan het oh, Nou, zo'n hartelijke groeten. Sorry hoor. De perstribune is een programma van Max. Het verhaal over de zoektocht van een Indische Nederlander. Je weet, je hebt een bruine opa, je hebt een witte opa. En je wordt in de Nederlandse wereld groot, dat begrijp je helemaal. Een zoektocht naar de waarheid. Want er is toch iets mysterieus met die bruine wereld. Deze week in Holland Dok Radio, sporen van geweld. Waar ligt hij naar Max?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 Tessa De over haar historische roman Keno en Terrence Scheurs en Anneke Greunloos samen in de televisieserie Zusjes. In Kunst TV bij de NTR vanavond om vijf over 6 op Nederland 2.